Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasa'inu wa nasagfiruhu. Wa na'udhu billahi min shuroori an-nfusina wa sayy'ati amalina. Ma yadih fala falamu dilla lah. Wa man yudlil falamu lah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama bad. Best brothers and sisters. De tolerantie van de islam is iets dat vanzelfsprekend is. Want het is namelijk een geloof dat tot stand is gekomen te midden van andersdenkende. We zijn toch niet vergeten dat het Arabische Schiereiland bewoond werd door verschillende bevolkingsgroepen. Zo had je de Arabieren, de Joden en de Christenen. En daarom heeft de islam vanaf het begin uitgenodigd naar rechtvaardigheid jegens iedereen, ongeacht ras, huidskleur, achtergrond of geloofsbeleidenis. De islam heeft er alles aan gedaan om de relaties tussen moslims en niet-moslims in goede banen te leiden en levendig te maken. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. La yen haakum اللهu an illadine lem yukaatiloukum fi'dien. Walem yukhrijoukum min diyarikum. An tabarrohum wa tuksitou ilayhim. Inna Allah yuhibbu al-muksitin. Wat als volgt vertaald kan worden. Allah verbiedt jullie niet om met degene die jullie niet bestrijden. ...vanwege de godsdienst... ...en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven... ...goed en rechtvaardig om te gaan... ...voorwaar Allah houdt van de rechtvaardigen. Surat al-Mumtahana, vers nummer 8. Deze islamitische tolerantie... ...komt nog meer tot uiting... ...in de volgende vers... ...waarin Allah... Een moslim opdraagt zich te ontfermen over een angstige niet-moslim en hem bescherming te bieden. Wa in a min al-mushrikina istajaraka faajir hu, hapta jesma akalam Allah, thum ablig hu ma'mana, ذelika be anahum kaumun laayalamun. Oftewel, en wanneer een van de veel godenaanbidders. Bescherming bij jullie zoekt. Geeft hem dan bescherming. Zodat hij het woord van Allah hoort. En brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet. Zorat de Toba, vers nummer 6. En als daadwerkelijk de islam niet op tolerantie gebaseerd zou zijn, hoe heeft dit geloof zich dan zo snel weten te verspreiden onder de mensen en de weg naar hun harten weten te vinden? Een van de grondbeginselen van de islam is het verbod op het dwingen van anderen tot aanname van de islam. De islam laat iedereen in zijn waarde. En dit kan ook niet anders. Aangezien Allah ons het volgende voorhoudt. Hij zegt namelijk... Oftewel... En als jouw Heer het had gewild... Dan zouden degenen die op aarde zijn... Allen... ...tezamen hebben geloofd... ...wil jij, o Mohammed... ...dan de mensen dwingen... ...om gelovigen te zijn? Surat Yunus, 99... ...ook zegt Allah in de Koran... ...la ikraha vid din, ...oftewel, er is geen dwang in het geloof. Surat Al-Baqarah, 256. ...en daarom... ...schreef Omar... Ten tijde van zijn regeerperiode. De volgende tekst naar de mensen van Jeruzalem. Hij schrijft namelijk. Dit is wat de Omar aan de mensen van Jeruzalem heeft beloofd. Veiligheid in zaken hunzelf. Hun bezittingen. Kerken. Kruisen. En hun volgelingen. Dus laat niemand hun gebedshuizen afpakken. Of afbreken. Of een deel ervan ontvreemden. En niemand mag hen dwingen. Om afstand te doen van hun geloof. En geen van hen mag schade worden berokkend. En het is vanwege deze soort toepassingen en wetten. Dat zowel een moslim als een niet-moslim zich toen de tijd veilig voelde in een islamitisch land. Onder het gezag. ...van de moslims. Tot op heden... ...is dit nog steeds het geval. Kijk maar naar islamitische landen... ...zoals Marokko... ...en Egypte... ...waar de niet-moslims alle vrijheid genieten... ...betreffende hun geloof... ...en dagelijkse bezigheden. En daarom denken zij er geen seconde aan... ...om deze landen te verlaten. De islam... ...nodigt uit naar gerechtigheid... ...goedheid... En welwillendheid jegens niet-moslims. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala... Inna allaha bil adli wal ihsan. Oftewel... Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. Surah an nahl vers 90. Ook zegt de profeet... Wees goed in de omgang met mensen. Hij zegt met mensen... ...in het algemeen en niet alleen met de moslims. De zeer hoge mate van tolerantie binnen de islam wordt nog eens duidelijk... ...wanneer wij kijken naar het verbond dat de profeet Vrede zij met hem... ...is aangegaan met de Joodse stammen die eveneens als de moslims in Medina aanwezig waren. En waarin werd vastgelegd dat anders denkende... Hun overtuiging mochten behouden en beleiden. Zo stond er in dat verbond. De joden hebben hun geloof. En de moslims hebben hun geloof. En daarmee is de profeet Vrede Zij met hem misschien wel de eerste. Die zoiets als vrijheid van geloof introduceerde. En rekening hield met anderen. Ook valt ons op dat ...de islamitische tolerantie veel verder gaat... ...dan de meeste mensen vandaag de dag denken. Zo heeft de profeet vrede zij met hem... ...tijdens een ander verbond... ...dat ook wel bekend staat als Solh al hudaybiyah ...Vredesakkoord van al ...ingestemd met een aantal niet-redelijke punten... ...ter voorkoming van bloedvergieten... En ter bevaring van de rust en de vrede. Een voorbeeld daarvan is de afspraak. Dat iedereen die woonachtig was in Mekka. En die ervoor koos om moslim te worden. En daarna Mekka ontvluchtte Om zich in Medina te vestigen. Door de moslims moest worden teruggestuurd. Terwijl degene die de islam de rug heeft toegekeerd. En El Medina heeft ingeruild voor Mekka. Niet werd teruggestuurd door de ongelovigen. Deze islamitische wijze was voor de toenmalige mensen wereldvreemd. Zij kenden niet zoiets als onderhandelen en offers maken. Om een compromis te bereiken in de slepende conflicten die zich tussen hen voordeden. Maar de profeet Vrede zij met hem, die bekend stond om zijn tolerante houding en zich natuurlijk bekommerde over het lot van alle mensen, was bereid heel ver te gaan om de vrede te bewaren. ook in het soms ten koste van zijn eigen rechten en die van zijn mensen. De rechten van anders staan beschreven en vastgelegd in de boeken van fiqh. Islamitische jurisprudentie. Onder het kopje Ahlul Dhimma. En Ahlul Dhimma staat voor de niet-moslims die woonachtig zijn in een islamitisch land. Die een soort verbond zijn aangegaan met de moslimregering. Zo kom je daarin teksten tegen, zoals: Het is verboden om Ahlul Dhimma te doden en hun geld af te pakken. En het is de plicht van de leider om hen te beschermen en degenen die hen schade willen berokkenen tegen te houden. Dit vind je bijvoorbeeld terug in al Sabil, bladzijde 263. Ook zegt Ibn Hazm, Rahimallah in zijn boek Maratibul Ijma, als iemand tot ahlu dhimma behoort en het leger behoort, van een bepaald land komt af op ons land met de bedoeling deze persoon te doden, dan is het onze plicht om hem te beschermen en voor hem te sterven. Ook zegt de geleerde Shihabuddin Al-Qirafi, wie hen schade berokkent, dus de niet-moslims die in islamitische landen woonachtig zijn, al is het maar met een kwetsende opmerking, of middels roddelen heeft in werkelijkheid de belofte die door Allah, de profeet en het geloof aan deze mensen is gedaan, geschonden. En het beste voorbeeld van deze ongekende tolerantie is dat van een christenman die zijn beklag is gaan doen bij de galife Omar over het wangedrag van de zoon van Amr ibn al-Aas. De zoon van Amr ibn aas zou de zoon van deze christenman hebben geslagen met een zweep. Omar liet Amr ibn al-Aas en zijn zoon onmiddellijk komen en gaf een zweep aan de zoon van de christenman en zei tegen hem, sla de zoon van Amr ibn aas zoals hij jou heeft geslagen. Toen hij daarmee klaar was, zei Omar tegen hem en sla ook zijn vader... Want het is de gezaghebbende positie van zijn vader die hem ertoe bracht om jou te slaan. Maar de jongeman weigerde dit en zei, ik sla alleen degene die mij heeft geslagen. Toen keek Omar Amr aan en sprak zijn beroemde woorden uit. O Amr, sinds wanneer hebben jullie de mensen tot slaven genomen... Terwijl zij door hun moeders als vrije mensen ter wereld zijn gebracht. En datgene wat hier de aandacht verdient is namelijk het feit dat deze man, die niet moslim is, zoveel vertrouwen had in de moslims en de islamitische gerechtigheid, dat hij persoonlijk de islamitische leider is gaan benaderen om zijn gelijk te halen. Ongeacht wie zijn tegenpartij was. Want hij wist dat de Omar geen onderscheid maakte tussen rijk en arm en tussen moslims en geen moslims. Ook zag Omar anhu, een keer een oude Joodse man die aan het bedelen was. Hij nam hem mee naar de schatkamer en gaf de mensen die daarover gingen de opdracht om aan hem van tijd tot tijd een bedrag uit te keren... ...dat voldoende was om in zijn eigen behoeften te voorzien. Want ook in die tijd was er sprake van sociale voorzieningen... ...die bedoeld waren om degenen te helpen die op niets konden terugvallen. En een van de redenen waarom de moslims succesvol waren... ...als het ging om buitenlandse betrekkingen... ...was vanwege hun betrouwbaarheid en het nakomen van hun afspraken. Allah heeft de moslims het volgende opgedragen... Oftewel, en komt de belofte na, voorwaar, over de belofte, worden jullie op de dag der opstanding ondervraagd. Surat al Isra 34. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Oftewel, zolang zij eerlijk tegen jullie zijn, blijf eerlijk tegen hen. Voorwaar, Allah houdt van de godsvruchtige. Zorat de tauba vers 7. Beste mensen, het doet ons pijn om te zien hoe de islam vandaag de dag in verband wordt gebracht met geweld en terrorisme. Terwijl de islam in werkelijkheid gebaseerd is op tolerantie... En respect voor anderen. Dit werd ook in het verleden door niet-moslims bevestigd. Zo spreekt Sir Thomas Arnold, de Britse onderzoeker, in zijn boek De Verspreiding van de Islam in de Wereld over Odo de Diogilo. Hij was een monnik die deelnam aan de Tweede Kruistocht als de persoonlijke veldspreker van Louis de in zijn memoirs over de gerechtigheid wees hij op de gerechtigheid die door de moslims werd uitgeoefend. Hij zegt daarbij, ongeacht iemands godsdienst. Ook verklaart Sir Thomas Arnold in zijn boek dat er een grote bereidheid was van de christenen in de 13e eeuw... om onder het bewind van de moslims te komen, vanwege het gevoel van veiligheid van het religieuze leven... onder de islamitische heerschappij. Het was zelfs zo... dat tijdens de heerschappij... van Michael de VIII... de moslims door de christenen... zelf werden uitgenodigd... om bezit te nemen van de steden... in de binnenste van Klein-Azië... zodat zij van de tirannie... van het Byzantijnse Rijk... gered konden worden. Canon Taylor een van de missieleiders van de Angelicaanse kerk... zegt in een van zijn speeches... De islam bracht de fundamentele dogma's van religie. De eenheid en grootheid van God. Dat hij genadevol en rechtvaardig is. En dat hij gehoorzaamheid, trouw en geloof eist aan zijn wil. Het kondigde, dus de islam... de verantwoordelijkheid van de mens... Een leven na de dood, een dag des oordeels en een zware afstraffing die de boosdoeners ten deel valt. Hij kondigde de gebedsplicht, armenbelasting, het vaste en grootmoedigheid. Het gaf hoop aan de slaven, broederschap aan de mensheid en erkenning aan de fundamentele feiten van de oorsprong van de menselijke aard. Dat zegt een christenman, een missieleider. De valse aantijging dat de bewoners van de veroverde landen onder dreiging tot de islam waren toegetreden, wordt ook door de westerse historici tegengesproken. Zoals Brown die hiervan getuigt in zijn boek The Prospects of Islam. Hij zegt dat de welbekende feiten... Het in christelijke geschriften zo wijd verspreide gerucht... dat de moslims met het zwaard de mensen dwongen om moslim te worden... worden hierdoor, dus door die feiten eigenlijk... ontkracht en tegengesproken. Verder zegt hij dat achter het ware motief... die voor de veroveringen van de moslims zorgde... de broederschap van de islam is. De islamitische heersers... ...behandelde de leden van andere religies doorgaans met uiterste tolerantie en respect. En John L. Esposito, professor in religiewetenschappen en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Georgetown... ...zegt in zijn boek De Islam het rechte pad... ...islamitische legers hebben bewezen formidabele veroveraars en effectieve heersers te zijn... Zij waren eerder bouwers dan vernielers. Lokale gemeenschappen waren vrij om verder te gaan in hun eigen manier van leven in interne binnenlandse zaken. Religieuze gemeenschappen waren vrij hun geloof uit te oefenen. Dit waren slechts een aantal van de vele getuigenissen van niet-moslims over de tolerantie en verdraagzaamheid van de islam. En verdraagzaamheid... Die zich zelfs ten tijde van oorlog openbaart. Zo worden de moslims opgedragen, wanneer zij in een strijd verwikkeld raken, alleen tegen diegenen te strijden die hen bestrijden. Geen vrouwen, kinderen en bejaarden te doden. Respectvol om te gaan met de dode lichamen van de tegenpartij. En deze niet te verminken of te verbranden. Ook dient de moslim ten tijde van oorlog zich aan zijn woord te houden. jegens de tegenpartij. Toen Hodeva, anhu, en zijn vader. de profeet informeerden over de belofte. die zij aan Korees hadden gedaan. Ze hadden namelijk gezegd. dat zij niet met Mohammed mee zouden strijden. tegen Quraysh. Toen heeft de profeet, vrede zij met hem, Hodeva en zijn vader opgedragen. Hun belofte na te komen. En zei tegen hen. Wij komen onze belofte. Jegens hen na. En vragen vervolgens Allah. Om ons te steunen. Te helpen tegen hen. Ook toen de profeet. Mekka binnenkwam. Als overwinnaar. Nam hij alle inwoners in genade. En vergaf hij Quraysh, Ondanks alles. Wat zij hem in het verleden hadden aangedaan. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem niet alleen tolerant was, maar tevens gaf hij de term tolerantie een geheel nieuwe dimensie en bracht deze naar een niveau dat een bereik heeft dat verder gaat dan welke tolerantie dan ook. Hij is het toppunt van tolerantie, het hoogste punt van verdraagzaamheid en de koning van genade. En genade die bedoeld is voor iedereen zwart of wit rijk of arm moslim of geen moslim Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik